Voor spoedige start. Dit is Renate Evers met het NOS-joe. In Noord-Korea is de uitvaart bezig van Kim Jong-il. Op de staatstelevisie zijn beelden te zien van de uitvaartstoet. Voorop rijdt een auto met daarop de kist van de overleden leider. Daarnaast liep enige tijd zijn zoon Kim Jong-un, die zijn vader opvolgt. Langs de route staan tienduizenden huilende militairen en burgers.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 Het Russische vissersschip dat bijna twee weken vast zat in het ijs bij de Zuidpool vaart weer. Een ijsbreker heeft het schip Sparta begeleid naar Open Zee. Half december botsten de Sparta op een ijsschot waarbij een gat in de boeg ontstond. Gisteren lukt het om het schip te repareren en het schip vaart nu naar Nieuw-Zeeland.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 Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A13, de Nage Rotterdam, tussen de knooppunten Ippenburg en Kleinpolderplein, en de A28 groningen Zwolle, tussen Hogeveen en Zwolle. Tot zover de verkeersziening.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 Like a ghost don't need a key Your best friend I've come to be Please don't think of getting up for me You don't even need to speak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 FM C -F -M. Call Als antwoord ook op tv. ZFM Tekst TV op kanaal 45. Z FM Just to hear your voice Just to hear your voice Days are gone Fijne dag.